Straatman bij het NOS Journaal. Het ongeluk tussen Ermelo en Elspet van gisteravond heeft een tweede leven geëist. De auto botste tegen een boom en vloog in brand. De bestuurder kwam daarbij om het leven. De bijrijder werd uit de auto geslingerd en werd met zware brandwonden aangetroffen op het wegdek. De 26-jarige man uit Nunspeet overleed later in het ziekenhuis. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekend. De verenigingen van apothekers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van medicijnen in ziekenhuizen. Door nieuwe Europese wetgeving zou die in gevaar kunnen komen. In Nederland zijn er een paar apothekers die bepaalde essentiële medicijnen mogen maken... die vervolgens worden doorgeleverd aan ziekenhuizen. Door nieuwe regels bestaat de kans dat dat straks niet meer mag. De koepel over de kerncentrale van Tsjernobyl, die moet voorkomen dat radioactief materiaal uit de reactor ontsnapt, functioneert niet meer volledig. Uit een inspectie van het Internationaal Atoomenergieagentschap blijkt dat de stalen overkapping door een droneinslag is beschadigd. Volgens de IAEA zijn er inmiddels reparaties uitgevoerd, maar is een volledige restauratie noodzakelijk. De droneinslag was al in februari. Oekraïne zegt dat de aanval uit Rusland kwam. In 1986 vloog een deel van de kerncentrale in Tsjernobyl in brand... nadat een van de reactoren was ontploft. Het was de grootste kernramp ooit. Een rechtszaak over een Amerikaanse politieagent... die een tiener doodschoot in San Diego... is voor een megabedrag geschikt. De familie krijgt 30 miljoen dollar. De jongen was juist voor iemand anders op de vlucht... maar een politieagent die hem zag rennen schoot hem meteen neer. De agent heeft nu een administratieve functie. Het weer dan nog tot besluit. Het is bewolkt en in het hele land valt er ook af en toe regen. De maximumtemperatuur erbij ligt rond de 10 graden. Ook morgen is het bewolkt. In de ochtend is het nog meest droog. Maar daarna wordt het weer regenachtig. Er waait een vrij krachtige zuidenwind. En het wordt nog iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen we weer. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger. Ger uh... En, en ik doe de presentatie. Maya doet de muziek. En de, de techniek de muziek en de techniek. En dat gaat ja, me altijd goed. Zeker, ja. Gaat ja. het goed met je? Ger? Ja, het gaat goed met me. We hebben gisteravond natuurlijk Sinterklaas gevierd. Meerdere, ja? Ja, met, met, oh, je uh, natuurlijk met die zes zeven 16, kinderen, 16, uh, <laughs> kinderen en kleinkinderen. Ja, meerdere. Ja, dat ja, oh, uh, was heel gezellig. Vond je het wel leuk? Ja. ja? ja ik, vond, ik, ik, ik, ik dacht dat het heel druk zou zijn. Ja. Maar uiteindelijk vond ik het wel heel leuk. Oké, okay. <laughs> nou, vind ik wel leuk toch? Mij... Heb, je nog, heb je nog wat gehad van Sinterklaas? Nee, wij niet. Oh, jullie niet? Nee, alleen de kinderen natuurlijk. Ja, waarom? Uh, ik bedoel, Sinterklaas laat jullie toen niet over. Jawel. Oh. Ja. Dat dan dat, dat wel. Nou, dan zit je dan met je goede gedrag. Hè? Dat ja. valt me een beetje tegen, moet ik zeggen. Ja, jammer. Ja, ik ja, wat ook wat jammer. gaan we allemaal doen, Ger? Nou, we hebben een, een vol programma. Alleen, uh, er heeft uh, iemand... Uh, ja, achter. daar komen we zo wel op. Ja, precies. Nou, we beginnen zo over het parkmanagement in Nieuw-Noord. En ja. uh, praten we met uh, Donna Hokstam. Ja. En Donna zit al tegenover ons. Ja, daar gaan we zo mee praten. Gaan we, we zo mee om praten. Doen, en, uh, ik heb een uh, verslag gemaakt van de installatie van de kindercommissie. Wel oh, leuk. Met uh, Lars... Carré Carré, en ja, de burgemeester de was erbij. En, en ja. Een, uh, ja, het was een heel gezellig, uh, leuk... En dit is natuurlijk de, de, de, de, de tweede keer dat dat gebeurt. Ja, klopt, ja. En uh, vorig jaar was het een pilotversie. Ja, en nu ja. is het voor het uh, ja Voor het Egi? Nou ja, voor het Egi. Maar het was... Uh, die kinderen zijn zo leuk. Nou, leuk. Ja, ik heb het gehoord al. Het was een heel leuk, ja, zeker. Ja, en daarna gaan we praten met uh, Jolante Baars. Zouden we, uh, we gaan praten. Zouden we gaan praten, maar die is uh, ziek. Oké. Okay. Over de opvang dus, Oekraïners is. Zij is van precies. de manege de baas. Hoeven zij ja, is tegen ja, ja. die opvang? zeg maar. Nou, we gaan maar even kijken hoe we dat gaan invullen. Ja, nou ja ik, ik ben al bij al die bijeenkomsten geweest. Ik kan er wel iets van vertellen. En het, is, en het is in de gemeenteraad geweest. Zijn ja, er is ja. er anderhalf uur over gesproken in de commissie. Oké. Okay, okay. nou, Twee uur komt Peter Tromblans. Want die gaat de eerste uh, trekking doen van de lotenactie ja. de, van Ondernemersvereniging Zandvoort. Nou, dan is er nog een verslag van jou, Gerder. Ja, de ik dinopark. ben naar Di het Dino Park geweest, locatie uh, Casino. Ja, leuk. Het Casino uh, wordt dus uh, uiteindelijk afgebroken en daar ja. kom, uh, komt een hotel. En, uh, maar in die tussentijd, want er moet Nou, dus op die plaats komt geen hotel, want er komt de woningbouw. Daarachter komt het hotel. Oh, sorry hoor. Nee, maar goed, je ja, moet wel. Je moet wel. Ja, je bent wel de meteen... wel, ja maar je moet, moet de mensen wel goed. is een beetje piespot. Ja, helemaal niet. Maar ik, ik geef graag goede informatie door, Gerrit. Wat jij oh, maar dat is vaak niet tijd. doet. Maar... <laughs> Dank je. Okay. Dan hebben we uh, Lennon van der Haak over de maandelijkse jam-sessie. Ja, en en wel die, wel gaan, die gaan ook hier een stukje spelen. Oh, wat leuk. Die with a smile. Oh, wat goed. Ja, dan is het wel. Het wordt vanzelf 12 uur, Gerrit. Het wordt vanzelf 12 uur. Ja, goed. We we beginnen met een muziekje, daarna gaan we met Donna praten. En we hebben net natuurlijk geluisterd naar, naar uh, uh, Toebak. Ja, Toebak is een leuk, leuk een programma. Mogelijk, de, ja, zeker. En, ja. Uh, Goeie muziek. Ja, eigenlijk is het leuk om de hele dag te luisteren. Ja, Want vanmiddag krijg je ook nog uh, um, Rob uh, Harms. Arms. Met uh, Zandvoort op Zaterdag. Zandvoort op Zaterdag, ook een heel leuk programma. Ja, absoluut, dus, uh, ook. Jongens, blijf hier. Ja. We gaan een muziekje draaien eerst en dan gaan we praten. I call train om tien over tien hier. Ja, goede muziek uit. Goede muziek van Maya uh, My, Kop. Ja. Die techniek en muziek doet. Um, ja, we gaan beginnen met ons eerste onderwerp. En hey. dat is uh, Donna Hogstam is hier. En uh, zij uh, is uh, parkmanager van het bedrijventerrein Nieuw Noord. Dat, is, een, dat wel, is wel een mooie titel. hè? Mooie titel, ja. Ja, dat vind ik ook zeker. Wel. Het, het lijkt wel een soort van pretpark. <laughs> Een nou, parkmanager. Park ja, ja. Ja, wat, wat gaat een parkmanager doen in uh, Nieuw Noord? Nou, wat een parkmanager gaat doen, fungeert het, het als een meldpunt voor ondernemers over diverse zaken. Dus dan kan je denken aan veiligheid, maar ook duurzame initiatieven, dingen die spelen in de openbare ruimte. En als parkmanager ben je daar dan eigenlijk om de ondernemers een beetje te ontzorgen. Zodat zij door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. Mm -hmm. En um, wij die dingen dan kunnen oppakken mm -hmm. die er spelen. Moeten die bedrijven lid worden? Of, uh... Nee, ze dus hoeven geen lid te worden. We werken wel een opdracht van VBZ. Dus de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort. Maar we werken voor het hele bedrijventerrein. Dus ook als je niet lid bent, dan uh, ja, zijn we er alsnog. Mm -hmm. Maar is het dan een vrijwilligersbaan die jij hebt? Nee, het is geen vrijwilligersbaan. Nee, Ik werk voor het kantoor KG Parkmanagement mm -hmm. en wij werken dan in opdracht weer voor de VBZ. En dat is eigenlijk een samenwerking uh, vanuit de provincie en de gemeente draagt er ook aan bij en het innovatiefonds. Um, dus het is geen vrijwilligerswerk, nee. nee. Okay. Dit was een wens van de vereniging bedrijven, bedrijfsantwoorden, ja, om, om, om een manager te aan te stellen. Ja. Hoe zijn zij erop gekomen dan? Waar, waar, waarom wilden zij dat graag? Nou, je ziet als parkmanagement erbij betrokken wordt... kun je de organisatie gaat op zo'n bedrijventerrein verhogen. Mm -hmm. um, en het bestuur wil zich eigenlijk ook inzetten voor een bedrijventerrein... dat schoon, heel en veilig is. Waar um, ondernemers goed met elkaar kunnen samenwerken. Huh. Eigenlijk om het hele bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen. En het dus best fijn is als je daar een externe partij voor hebt. Omdat de uh, bestuursleden zijn zelf ook ondernemers zijn. Dus die zijn ook druk bezig met hun eigen zaak. Ja, dat is maar waar. zijn is Bestuursleden. Ja, zijn standaard bestuursleden. Okay. Ja, ja. Dus die weten hoe het uh, werkt hier? Precies, ja. Ja, want ja, ja. de voorzitter is, nou, die kennen we allemaal wel. Uh, van, ja. van, uh, is Hanneke Mels. Hanneke, hij... inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, die ken je ook wel. Uh, ja, ja de, ik ken hè? Hanneke. Melsplace, zeker. Zeker, zeker. Ja. Uh, nou ja, jij uh, uh, vertelde net uh, in het voorgesprekje al dat, je, dat jullie van de week ook weer uh, ja. mensen gesproken hebben. Klopt. Heb je alle ondernemers nu al gehad of niet? Nou, we, we kunnen niet iedereen spreken. Op staan natuurlijk ook veel loodsen. Dus er zijn ook veel ondernemers die er vaak niet zijn. Ja. Dus die lopen dan mis als je zo'n ronde doet. Maar we hebben ook een brief achtergelaten met onze contactgegevens. Dus uh, op die manier weten ondernemers ons ook weer te bereiken. Mm -hmm. En zo hopen we wel inderdaad zoveel mogelijk ondernemers te spreken. Dat je gewoon echt een, ja, iets voor iedereen uh, kan betekenen. Ja, en, en de ondernemers die jullie hebben gesproken die zijn enthousiast? Ja, zeker. We ja? hebben uh, gelukkig positieve reacties gehad, inderdaad. En we krijgen ook al direct veel input over de dingen die er spelen... Uh, waar we iets mee kunnen doen. Okay. Dus dat is fijn. Maar als je het over duurzaamheid hebt, waar, waar praat je dan over? Dat, aanpassingen aan die loodsen? Of? Precies, ja, dat kunnen aanpassingen aan de loodsen zijn... in plaats van zonnepanelen, beter isoleren... Uh, uh, meer op de elektriciteit overgaan. Ja, nou of, sommigen dat... zullen toch uh, op hun hoofd krapen van ja dat gaat veel geld kosten of niet. Dat klopt, dat is ook zo. <laughs> ja. Ja. Oh, dat veel geld. Ja, kan helaas niet anders. Kan helaas uh, niet anders. Dan is het enthousiasme nog steeds groot of? Nou dat ja op, op zich is het over het algemeen het enthousiasme inderdaad nog wel groot. Uh, ah. Vooral omdat we ook echt proberen samen te werken hierin met de gemeente uh, die ook verschillende subsidies heeft en de provincie ook. En als we dus meer samenwerken en we meer in kaart kunnen brengen... wat kunnen we nou op het bedrijfterrein doen ja. met z'n allen? En wat alle? voor subsidies zij kunnen krijgen. Precies. Ja. En ja. juist ook als je meer samenwerkt... kunnen we er ook voor zorgen dat je die plannen samen doet. Samen een investering, waardoor ja. je ook weer een uh, betere subsidie binnen kunt halen. Mm -hmm. Zo kun je eigenlijk uh, ja, best wel veel voor elkaar krijgen. Ja. En wat zijn, wat zijn jullie prioriteiten? Nou, we, beginnen eigenlijk, we hebben een soort werkplan opgesteld voor mm -hmm. de komende twee jaar. En we beginnen nu eigenlijk echt met de basis. Dus dat betekent gewoon echt zoveel mogelijk informatie ophalen. De ondernemers leren kennen, weten wat er speelt in het gebied. En beginnen eigenlijk met die meer laaghangende dingen. Wat ik net zei de openbare ruimteveiligheid. En dan over de lange termijn komen er ook dingen als duurzaamheid en vergroenen. Het is eigenlijk ook heel erg meebewegen met wat de ondernemer bij ons uh, aanbrengt. En hoeveel tijd uh, staat daarvoor? We hebben daar tien uur in de week voor en dat verspreiden we gewoon over de dagen. En hoeveel dagen, hoeveel weken, hoeveel maanden, hoeveel jaar? Voor het hele parkmanagement? Ja? Nou, het werkplan staat nu voor, uh, voor twee jaar. Okay. Maar de wens is wel om dat langdurig voor te zetten. Mm -hmm. Maar daarvoor zijn we dus ook afhankelijk wel van de input van provincie, gemeente, innovatiefonds. Ja, ja. Dus um, we gaan het eerst voor de komende twee jaar uh, mooi neerzetten. Ja. Hey Donna, ik, ik woon er vlakbij, hè, tegenover eigenlijk. Ja. En ik loop er nog wel eens rond en, en het vies er nog wel eens rond. En woont op... boven Strijder. Ja, oh, ja. Bo boven ja. Strijder Leuk. daar. En, maar wat, wat mij opvalt is de rommelige uitstraling. Ja. Uh, ja. Ik, ja. Uh, Auto's die... Uh, ja, uh, maar ook boten en, en, en, en weet ik wat er allemaal staat. Maar het ja. is erg rommelig, vind ik tenminste. hoor. Ja. Maar, uh, Klopt. Want dan heb je een ruimte en dan zet je die spullen buiten, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk ja. wel raar, of niet? Ja, dat gebeurt inderdaad op meerdere plekken op het bedrijventerrein. Dat is ook iets wat ondernemers uh, als eerste ook wel veel opbrengen. Dat het gewoon een vrij rommelige uitstraling heeft. Dat zie je overigens wel op meer bedrijventerreinen. En het is eigenlijk ook aan het, aan het bestuur van VBZ en ook de leden zelf om eigenlijk te bepalen... van. Goh, wat willen we nou eigenlijk met de uitstraling? Huh? Ja. Dus het is niet dat wij vanuit parkmanagement gaan bepalen... van dit is wat, wat we nu gaan doen aan die uitstraling, aan die verrommeling. Het is echt wat willen de bedrijven zelf? Wat is de standaard die zij zelf willen? En hoe huh? kunnen wij daar dan in assisteren... om ervoor te zorgen dat het er misschien wat netter uit gaat zien. No. Maar jullie bepalen dus niet de regels? Nee, we bepalen niet de regels. Nee. Nee. nee. We werken wat dat betreft echt in opdracht van de VBZ... of als er dus input van de ondernemers komt... En dan gaan we eigenlijk gewoon met, met partijen... die daarbij kunnen helpen rond de tafel... om te kijken wat we kunnen betekenen. Ja, ja duidelijk. Ja. En uh, ja, twee jaar doe je dit, uh, ga, je, ga je dit doen? Ja. Dus je hebt een contract ook bij jouw bedrijf zeg maar, in Haarlem? Ja. En uh, jij, jij hebt eerder gewerkt als uh, uh, zeg maar ambtenaar in Stamvoort. Klopt, als beleidsadviseur bij de gemeente Stamford. Ja, en uh, ja. Word, stond dit ook in je portefeuille toen, bedrijventerrein of niet? Ja, zeker. Ik deed toen een onderzoek eigenlijk naar de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Mm -hmm. Dus toen ben ik met veel ondernemers ook al in gesprek geweest... over wat zij van het ondernemen vinden op het bedrijventerrein, hoe ze het in de toekomst zien... Dus het was wel een bekend gebied uh, voor mij. Ja, ja, ja, ja. Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Nou, onder andere het parkmanagement ja, ja, ja, is ja, ja, daar uiteindelijk ja. uit voortgekomen. Ja. En een beter inzicht voor de gemeente met wat er dus op het bedrijfsterrein speelt. En waar we ook achter komen dat bijvoorbeeld communicatielijnen niet altijd even... Uh, goed lopen, omdat er ook veel loodsen zijn, die uh -huh. bijvoorbeeld geen brievenbus hebben. Zulke soort dingen vang je dan op ja, ja, ja. en eigenlijk het beter in kaart brengen. Welke ondernemers zitten daar nou? Uh, hoe kunnen we ze beter spreken? Zulke soort dingen. En dat, dat uh, bedrijf in Hanen waar je met, uh, werkt nu eigenlijk. Hè? Ja. Nou, daar zitten natuurlijk ook mensen die dat al jaren doen. Zeker. En als zij zeg maar hier in Stamford uh, rondlopen, vallen hun dingen op, of niet? Ja, dat die is, een, is een hele Die, goede die, vraag. die, die is dus niet, niet bij andere parken Die noemen we wat hoor. Ja, ik denk het altijd wel. Elk, elk park verschilt natuurlijk. Mm -hmm. Je hebt echt veel verschillen. En uh, nou, KG Parkmanagement heeft inmiddels wel meer dan 20 bedrijvenparken. parken waar parkmanagers doen. Ja. ja, eigenlijk vanaf Lelystad tot aan Zandvoort een beetje dat gebied ertussenin. Okay. En ja, als ja, dan rondom gebieden rond Schiphol, Denkt of Hoofddorp dat is dan, daar zitten ook gewoon een heel ander soort ondernemers. Ja, dus dan dat is krijg je zo, ja. een heel ander soort terrein. Ja. Je krijgt een ander soort. Nou, problematiek wil ik niet zeggen, maar ja. Ja, je krijgt automatisch een andere uitstraling. Ja. Dus ja. die verschillen zijn er altijd. Ja. Ja. Als, als, je, als je dit tien uur per week doet, wat doe je de rest van de week? Uh, dan werk ik voor andere, andere parken. Voor andere, ja. ja, ja. andere parken, ja. ja. ja. oké. Okay. Okay. Nou, Als we twintig zijn, dan uh, ja. kun je wat wel wat doen natuurlijk. Hè? Ja, dan ja. Ben je, kom je wel in je tijd. Ja, ja nou, dat, <laughs> dat komt <toch> goed. <laughs> ja. Ja. Maar goed, uh, uh, dus tien uur in de week, is dat voldoende, vind je of niet? Dat, dat, uh, dat gaan we zien. Op het begin in principe hebben we er tien uur voor staan. En op het begin is het altijd meer investeren natuurlijk. Maar ja. je moet uh, ondernemers echt leren kennen. En uiteindelijk is het echt op basis van wat er binnenkomt. Mm. En als wij merken van hey, het, we hebben eigenlijk meer dan tien uur nodig. Ja. Dan gaan we gewoon weer met elkaar rond de tafel om te kijken wat we kunnen doen. Ja. Maar worden, worden bewoners ook uh, erbij betrokken? Bij het parkmanagement mm -hmm. eigenlijk niet. Nee, nee, we zetten ons echt wel in voor de ondernemers. Oké. Okay. Ja. En, en wie betaalt jullie? Is dat de gemeente of is dat uh, de vereniging? Ja, dat is dus op basis van uh, subsidies van uh, de dat, gemeente. Dat okay. zijn wij. De, de, de ja, wij ja, dan. Ja. <laughs> ja, de provincie draagt er ook aan bij en dus het innovatiefonds. Oh ja. ja. Uh, en dan inderdaad vanuit de VBZ uh, zelf ook een bijdrage. Ja. Nou, ja. ja. ja, het, het is natuurlijk jammer, want het is een vrij nieuw terrein hè. Ja. Uh, als het zo rommelig is natuurlijk. Dat, dat is jammer. Ik bedoel... Uh, ja. ja. Toch? Uh, vind je het niet, Ja, ik ben het helemaal met je eens. Oh nee, Dankjewel, dankjewel. Nee, prima, prima. Maar uh, nou ja, goed, uh, je gaat de komende weken weer met nieuwe mensen praten, dus, ja. uh, die je nog niet gesproken hebt. Ja. Wat vind je van de standvoerder? Is ze een beetje meegaand? Of, uh? Zeker, ja, ja. Ik vind het hartstikke gezellig altijd hier. Ik uh, kan oh. het altijd heel erg waarderen... Als mensen heel eerlijk zijn en ah. gewoon zeggen wat ze ergens ah. van vinden. Nou, dan zit je op in wel op ja, de juiste maar, plek. Maar ik denk dat iedereen wel ook wel heel blij is als ze jou zien aankomen. Ja. Dat hoop ik. Het is een vrolijke, vrolijke uitstraling. Ja. En, uh, nou, bedankt, bedankt. Maar er is wel een verschil tussen zomer en winter hè, in Zandvoort. Dat een verschil is er zeker. Ja. Ja. Ja. Het is uh, nu wel wat kouder om hier naartoe te ja. voeten. Dus ja, dat is, uh, begrijp we. Ja ja ja, ja, ja, ja, Nou, uh, ik weet niet of oh, ik nog iets vergeten uh, te vragen. Uh, dat je zegt van nou, dat wil ik nog wel even vertellen. Ik denk het niet. Nee, nee we ja. zijn nu gewoon rustig aan het opstarten. En wie ja. weet kunnen we het voorjaar nog een keer terugkomen Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. En dan, en dan, heb, je dan uh, heb je alles opgeruimd. Grote business. Wees hem er doorheen. We zijn dat ervaringen vertellen. Dat ja. ja. ja, is waar. Ja. Nou, Donner, hartstikke bedankt. Ik zou zeggen een heel goed weekend verder. Bedankt. En straks weer terug op de, op de brommen naar Haarlem. Ja. Ja. Nou ja, dat is uh, een klein, klein stukje. Ja. Ik heb gisteravond gefietst, dus uh, ja, dat kan kun jij heel wel goed. met de brommen doen. Heel ja. goed Hans, heel goed. goed. Oké, okay, Donna nou, bedankt. bedankt. We gaan, uh, ja, het is tien voor half elf. we gaan een stukje muziek draaien. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van tien tot twaalf uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.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 Uh, dat waren volgens mij de Beatles, kan dat? In één keer ja, goed, goed In één keer goed. En wat was de titel? Let It Be. Let Heel it goed, be. ja. Let en wat it betekent be. Let It, be. Let Laat it be. be? Laat het lekker lopen. Laat maar zitten. Hè. Laat, Laat maar zitten. Euh, lijkt mij ook. Hé hey, Hans, uh, even wat anders. ja. Uh, vanmiddag de qualifying... Ja, drie formuleen. uur is de kwalificatie. Drie uur. En uh, ja, het is best spannend, hè? Het is zeker spannend, maar ik denk dat hij niet zo heel erg veel kansen op, eerlijk gezegd hoor. Nee, ze, ze hebben het over 30, 40 procent. Nou, ik schat het in op 10, 10, 15 procent. Maar ja, hij heeft vreemdige dingen gedaan. Ja. Nee, dus, dat, klopt, dat klopt, Het is wel klopt. spannend morgen, denk ik. Maar goed, als hij, stel voor dat hij voorop ligt, dan heeft ja. hij weinig meer. Uh, Daar kan, ja, dan, uh, dan kan hij er weinig aan doen. En uh, ja, die Yuki Tsunoda, die, uh, ja, die rijdt meestal op de 18e plaats. Nou, ik denk dat Yuki Tsunoda niet, uh, niet uh, meer, uh, want die is er net uitgeflipt. Nou ja, stel je voor dat hij ingehaald wordt door uh, Lennon Norris. En dan kan hij nog wel een uh, beetje... Uh, uh, ja, ja, ja, dingen doen. Nou, nah, maar dat zal ongetwijfeld niet gebeuren. Maar, uh, wel spannend in ieder geval. Het is zeker spannend. Nou, we gaan kijken natuurlijk. Ja. En wanneer is de race? Die is om drie uur, dacht ik. Nee, om twee uur. Om twee uur ook. Ja. Zondag. Ja. Zondag. Nou ja, we gaan het zeker zien. En uh, leuke laatste race van de seizoen, zullen zeggen. En laat in uh, december. Ja. Ja. ja, laat. Maar ja, goed, meestal begin eind uh, november, begin uh, december. Ja, ja, hè? Ja. Ik, ik denk dat, die, dat vooral die, uh, die mensen die al uh, werken, die technici en, allemaal blij zijn dat het er afgelopen is. Precies. Dat ze er een paar maanden vrij zijn. Ja. Goed, uh, Ger, we gaan naar het tweede onderwerp. En ik heb gezien dat jij naar de installatie van de kindercommissie ben geweest. Daar ben ik zeker geweest. Wil je nog introduceren? Ja, ik ben er vorig jaar ook geweest. En, uh, nou, dat is enig, die kinderen. Ja, natuurlijk. Ze, zijn, ze zijn zo gedreven. En ze moeten allemaal een eet doen, hè, geloof ik. Ja, ze ja, moeten leuk, een doen. Uh, uh, en de, de, die, die hoor je ook terug. Ik heb er een aantal achter elkaar Ja, leuk, leuk, leuk. En, uh, maar het leuke is dat die kinderen, heel veel kinderen zelf uh, hebben aangegeven dit te willen. Ja, ja, dat is goed. Dus het is hun eigen initiatief. Ja, ze konden zich op school opgeven, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, ja, we gaan er naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. ZFM.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 Dat jullie er allemaal zijn en dat jullie in ieder geval een jaar lang als kindercommissie hierin gaan zitten. Misschien goed om even te vertellen waar we zijn. We zijn hier in, dat heet de oude kamer van burgemeester en wethouders. Hier vergaderen we vroeger het college van BNW. En hiernaast, dat zei Lars al, ik wil jullie straks even binnenkijken, is de, bij de rondleiding is de zaal waar de gemeenteraads En Het college van BNW is zeg maar degene die het dagelijkse werk moet doen in de gemeente als bestuurders in de gemeenteraad. Ja, bepaalt wat wij moeten doen voor een groot deel en um, ja, controleert ook of wij ons werk goed doen. We gaan over tot de installatie. En dat betekent dat ik één voor één minuut naar voren ga roepen. Uh, ik lees dan de eet voor zoals dat met een duur woord heet. En dan is het bedoeling dat je zegt dat verklaar en beloof ik. Zo uh, so simpel is het. Dus ik zou graag als eerste lift-hanning naar voren willen, uh, Liv.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 En nu mag ze nog even tekenen, zodat het echt officieel is. Heel goed, gefeliciteerd. Nou, de tweede. Zo gaat het, denk ik, nog wel een tijdje door, want er zijn ongeveer, ik denk al, 25 kinderen die het allemaal mee mogen maken. En de wethouder tekent dan ook mee. Ian, zuur, veld. Ik verklaar en beloof het. Heel goed, Jullie kunnen op mij rekenen. Ik vertel en beloof het. Of oh, verklaar. verklaar.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 uh, idee. Je gaat met kinderen praten. Is een kindercommissie wat? Uh, uh, zal het toegevoegde waarde hebben? En je ziet toch dat de kinderen ontzettend gemotiveerd zijn. Uh -huh. Dat ze zelf aan het eind hebben gezegd, ja wij zien echt toegevoegde waarde in, in die kindercommissie. We kunnen met elkaar met de jeugd kunnen het hebben over hoe we, als, ja, hoe we Zandvoort beter willen maken. En dat, uh, ze hebben zelf gekeken naar echt een diversiteit van onderwerpen. En dat is ook teruggekomen. En, en zijn ze uh, regelmatig langs geweest om te geven. Ja, ze komen ze vergaderen volgens mij acht keer uh, per jaar. Hoe zit het hier? Ja, dat doen ze hier, net als de gemeenteraad okay. komt bijeen. Dan komt de, de uh, kindercommissie ook bij, bijeen ja. en dan gaan ze met elkaar het hebben over onderwerpen. En uh, zo nodig uh, vragen ze mij als uh, wethouder er af en toe bij. Nou, laten we hopen dat het uh, komend jaar uh, hetzelfde oplevert. Ik ga er helemaal vanuit. Nou, het is het uh, fotomoment en uh, alle kinderen gaan het bordes op, het bordes van het raadhuis. En dat is natuurlijk uh, samen met uh, de wethouder en de burgemeester. En dat is natuurlijk voor die kids wel uh, heel erg spannend. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, mooi verhaal. Dan word je wel trots hè, als, je, als je kind ertussen staat. Zeker. Ja. Ja. Ja. <laughs> Heeft ze het zelf uh, geïnitieerd? Ja. Wat goed. Ja, zij wilde dit. Ja, ja. dus die, het is een politicus in de dop. Nou. Wat zal ik daarvan zeggen? Misschien? Ja. Meer politiek in de, in de, in de familie? Nee, zeker nee. nee. nee. Oké. Okay. Nou, de kinderen komen weer binnen en worden met applaus verwelkomd hier. Allemaal hebben ze het getuigschrift in de handen. Ze kijken enorm trots. Jij heet? Milo. Milo. Uh, hoe vond je het?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 zo, pak maar lekker. Ik vond het wel spannend, maar het leuk was dat uh, dat heel veel mensen keken. Dat, ja, heel veel mensen kijken. Ik ja. vind het allemaal helemaal leuk uh, hoe, jullie, uh, hoe jullie dat gaan doen. Wil je later ook de politiek in? Uh, nee. nee, nee, dat niet. Dus het is echt voor nu. Ja. Nou, heel veel succes, hè? Dank Grootvader of opa neem ik aan? Grootvader, ja. Grootvader ja. en uh, van, van, van een meisje? Van Liv. Van Lief. Oh ja, oké, okay. zij was de eerste hè? Ja, ze was de eerste, ja. ik zou ze ook wel blijven, denk ik. Dat is een pittige mei Heel goed, heel goed. Zitten er meer uh, politici in de familie? Uh, nou, ik ben de enige die bij de Rijksoverheid heeft gewerkt. Oké. Okay. Dus ik heb wel internationaal en nationaal beleidsontwikkeling uh, gedaan. Okay, dus van niemand vreemd heeft het? Ik denk dat ze het van opa een beetje heeft. En daar word je wel trots van, hè? Ja, ik vind het één. Vandaar dat ik al meegekomen.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 voor was Ja? Ja, en mij leek het leuk omdat er een vuurwerk voor wordt, komt. Omdat dan speciaal doen Dat we dan echt een heel feestje maken. Dat er een belangrijk iemand dan het vuurwerk afsteekt. Kijk, dat zijn mooie, mooie dingen. Die, uh, en dat ga je voorleggen aan de burgemeester? Dat wil ik wel doen. En aan wethouder Lars? Ja. ja.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 geven inderdaad het college en de raad gevraagd en ongevraagd advies. Eh, nou, zeker wethouder Carré, die jeugd in zijn portefeuille heeft, is daar zeer bij betrokken. Eh, en het leuke is dat ze niet alleen maar eh, ja, adviseren, maar ook als een soort ambassadeurs in de richting van hun scholen en ja, hun, hun eigen vriendjes en vriendinnetjes gelden. Dus eh, het werkt twee kanten op. Wat ik boeiend vind, is dat er heel veel kinderen het zelf geïndiceerd hebben om hier te komen. Ja, nou, dat, dat is het leuke. Ik vind het mooi, zoals Lars Caray ook in zijn praatje zei, uh, hier in de raadzaal worden natuurlijk beslissingen genomen door overal mensen die wat ouder zijn. En dat die jeugdigen ook echt snappen van ja maar wacht even wij moeten ons wel met dingen bemoeien want we willen hier straks ook nog op een mooie en gelukkige manier leven. Ja. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Nou heel veel succes het komende jaar. Ja nou en, en dat geldt met name voor deze kids. Dat, dat gaat, bedoel ik. Uh, <laughs> uh, die gaan het geweldig doen. Ja. Uh, en uh, ik heb ook ze net uitgedaagd van uh, ja, kom ook vooral met dingen die je opvallen. Uh, ook in mijn portefeuille als burgemeester speelt natuurlijk veel. Uh, dus als je dingen ziet uh, laat het vooral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 als nou, bedankt. Graag gedaan. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.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 Le Poppies waren Les dat, poppies. met non rien a changer. Ja, en ik moet denken, Les, Les Humphries zingen. Nee dat joh, Les nou. Humphries was Mexico. Oh ja, Mexico was dat ja, nou, het Vrees, lijkt wel een beetje erop. Vreselijk nummer <laughs> vond ik dat. Ja, dat en was, mee, ja, dat was het Engels. Het en, en is vond je wel goed? Dit vind ik wel vrolijk. Oké, okay, ja. nou, in ieder geval uitgestoord Maya Kop, Maya geweldig. Uh, wat gebeurt er allemaal om ons heen, uh, Ger? Nou, dat zou ik je vertellen. De studio wordt opgeleukt ja. met, uh, met kerst... Uh, ja, je kunt uh, meekijken, uh, hoor, op zfm-live.nl uh, nou, je, je ziet hier alleen een, een bal. Nou, dan zie je nu een boom oh. staan. Ja, en een bal. En, een bal, en een boom. Daarom bootje. nog een ja, bal. Gekke dag, zeg. Ja. En, uh, maar achter ja, ons Wilco, uh, Wilco, Wilco is uh, enorm aan ja, het uh, Wilco uh, werk. Wilco Boom? Nee, dat is een oud-collega. <laughs> Wilco wordt, Boom. Nou, nee. <laughs> nee, maar de boom wordt opgezet achter ons. ja. ja. Die wordt ook versierd. Nou, ik kan de camera straks wel even draaien. Jolande, Jolande is uh, we niet eh, doen, hè? enorm bezig en uh, ze zijn wel druk hoor. Ze hebben... ja, maar zij zijn eigenlijk de nieuwe, uh, vormgevers hier van het... Uh, ja, ja. Uh, kept, en buiten... kept, want Beb Sweris deed het altijd, hè? maar die is ermee gestopt. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, komt eraan. Maar uh, we zijn even met even de uitzending bezig. <laughs> Sorry. <laughs> maar uh, ja, ik moet even een lampje aandoen, geloof ik. Hè. Dus ik, ik uh, als jij het dan. even overneemt. Dat is goed, joh. <laughs> Ja, dames en heren, het is, uh, ja, het is heel bijzonder. Want uh, de gasten die straks uh, het uh, volgende uur uh, komen opleuken... Uh, die, zijn, die zijn hier bezig, maar die zitten een beetje in het donker. En uh, dus uh, er is gevraagd of... Uh, nou, of, of er of een lichtje aankomt. En, ja. en dat kan. Nou, de, en Hans... de schakelaar zat op uh, 5 centimeter, maar ze zagen hem niet. Maar ja. goed, uh, we gaan door met ons programma nou. Ja, we gaan door met ons uh, programma. Wie zou er komen? Dat zou uh, Jolante Baas zijn van ja, de uh, rest van... van manege De Baashoeven. Ja. En ze zou gaan praten over uh, de opvang van de Oekraïners... die vlak bij die manege uh, eventueel onderdak zouden moeten vinden. Ja. Uh, nou, Jolant is ziek, begreep ik van uh, Ger. Jolant heeft mij gebeld en uh, was er... Ja, dat is jammer. Uh, echt heel ziek, heel, heel naar. Nee, dat kan gebeuren, ik wil uh, geen probleem. Maar ik kan er wel iets over vertellen. Ik, ik ben uh, de afgelopen uh, zeg maar vier, vijf weken bij twee bijeenkomsten geweest over ja? die uh, verhuizing van die Oekraïners van curie uh, naar, ja, eventueel dan uh, Kees Omstraat. Ja. Nou, daar zijn toch uh, aardig wat mensen op tegen. Ik ben zelfs bij drie uh, bijeenkomsten geweest. Eentje was het eerste van de gemeente bij de Pluspunt. Ja. Maar nou, dat was een beetje een rommelig uh, geheel, zo'n beetje. Oké. Toen heeft. Uh, uh, uh, bij, bij, bij de Golf hebben we nog gezeten. Mm -hmm. dat, dat zat beter in elkaar. Uh, en, en afgelopen. Wanneer was dat? Woensdag, geloof ik zijn we bij uh, uh, de sporthal geweest. Of dat is misschien alweer uh, tien dagen geleden. Okay. Maar in ieder geval, uh, in de sporthal waren er ook zo'n 80, 90 mensen aanwezig. Ja, ja. Vorige week uh, werd er een spandoek opgehangen uh, op de beoogde locatie... gevolgd door een protestbord. En inmiddels hebben zo'n 365 personen een petitie ondertekend om het plan uh, te stoppen. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Jolante Baas heeft ook ingesproken in de commissievergadering... Ja en uh, gezegd wat haar probleem is met, uh, met eventueel zo'n uh, opvang. Want dat gaat er om 100, bijna 120 Oekraïners ja. in 60 uh, woonunits vlakbij Menezië. Want ja, die paren worden daar uh, met geluiden en uh, die worden daar nerveus van natuurlijk. En zij uh, ja, zegt zelfs dat het een gevaarlijke situatie zou kunnen opleveren. Nou, dat dat ze allemaal willen uitleggen en... Uh, ja, we moeten maar afwachten of het doorgaat het hele plan. Want het is namelijk ook nog afgelopen woensdag in de gemeenteraad geweest. Ja. Dus, uh, niet in de gemeenteraad, maar in, nee, in de commissie. De commissieraad. En uh, nou, daar is uh, uitgebreid, ik denk maar bijna anderhalf uur over gesproken. Over de, die opvang. Want het, Er was een raadsinformatiebrief uitgegeven door het college over dit mm -hmm. onderwerp. Uh, en dat is geagendeerd door uh, Zee... Uh, en uiteindelijk is daar inderdaad anderhalf uur over gesproken. En wat kwam daar nou uit? Uh, eigenlijk uh, dat uh, het college terug werd verwezen naar, uh, naar de tekentafel en met andere oplossingen moet komen. Uh, ja, ander, dus andere uh, mogelijkheden van, van de opvang. En uh, ja, dat is op dit moment de stand van zaken. Uh, ja, want waar zou je nou zoiets moeten doen, Ger? Heb jij een idee? Nee, ja, er zijn maar een paar mogelijkheden dus ja, in, in Zuid. En, uh, maar dat, uh, maar hier, er werd ook gesproken hier op uh, de Toorweg 10, uh, naast ons, hè, het terrein wat, uh, wat leeg is. Ja. Wat, wat nu de parkeerplaats is, zeg maar. Mm -hmm. Wel een hele grote parkeerplaats hoor, voor uh, ZFM, moet ik zeggen. Maar uh, ja, dit gebouw waar wij in zitten, dat moet, moet eigenlijk ook plat, hè? Ja. Dus dat uh, gaat allemaal in elkaar uh, uh, lopen. Uh, want ja, ze willen dat Curidex willen ze gewoon vrij spelen. Want ja, daar moeten nog 500 woningen gebouwd worden. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen. Het zou uh, vervelend zijn als dat weer een uh, grote vertraging oploopt. Dus uh, nou ja, niet alleen uh, de, de manege was tegen... maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de bewoners van het hè Dat is uh, zeg maar de... De woonwagenbewoners, nou ja, die zeggen ook van, uh, ja, wij, kunnen, wij kunnen niet, mogen niet uitbreiden. Uh, of kunnen niet uitbreiden, en dat is allemaal moeilijk, moeilijk. En dit, dit kan dan eventueel zo wel, weet je wel. Ja. Maar het is natuurlijk, uh, uh, de gemeente vond uh, Keesom, uh, Keesomstraat de beste oplossing. Omdat die um, uh, Oekraïners daar al een hele tijd uh, in, in Noord wonen. Uh, veel mensen werken ook bijvoorbeeld bij de FOMAR. Uh, ja, om ze dan helemaal naar de andere kant verstandigd uh, uh, onder te brengen... Uh, ja, uh, kan toch een, een beetje een probleem worden. Je kan uh, niet zoveel. Je kan niet zoveel. Er wordt ook uh, uh, uh, gezegd waarom niet richting centrum... Ja, maar, maar ja, ja. Waar, waar zou je dat moeten doen? Waar moet je het doen, ja. ja, ja, ja wat, zo, wat dat betreft is Raad het allemaal... plein, maar dat is ook een beetje. Een <laughs> dat beetje raar, lijkt mij he? heel lastig. Of in het, uh, in het uh, gemeentehuis? Ja. In het gemeentehuis, ja. ja. Nou ja, goed, uh, uh, daar gaan we waarschijnlijk volgende week over praten. Want ze willen de, uh, de toekomst van het gemeentehuis ook uh, uh, veranderen, zeg maar. Ja. Uh, dat nieuwe gedeelte, uh, daar zouden eventueel woningen moeten komen. Ja. Nou, dat zou, en daarna, maar ja, het, het nieuwe gedeelte wordt dan helemaal afgebroken? Hè? Ja, wordt afgebroken. En dan ja. wordt opnieuw opgebouwd, dat klopt, ja. Ja. ja. ja, inderdaad. Maar ja, het is natuurlijk uh, uh, lastig, uh, erg moeilijk... omdat er gewoon te weinig ruimte is in Zandvoort. En uh, ja, hoe dat gaat aflopen, uh, moet ik nog maar zien. Maar ik zie het, uh, zoals het er nu voor staat... zie ik het dus niet in, uh, in Noordkomen bij de, bij de Keesomstraat. Nee, die in, uh, opvang. Haarlem 105 heeft... Uh, uh, daar in, in, in dit kader uh, uh, Mick Boskamp. Uh, uh, ja, Mick heeft ook ingesproken in de. Ja, in de. En die is uh, juist bang dat er heel veel jongeren uh, komen te wonen. Ja. Die dan ook voor overlast zouden zorgen. En, uh, maar ja, goed. Uh, ja, uh, not in, in my backyard, hè, zullen we maar zeggen. Ja, dat, uh, dat, dat geldt natuurlijk voor alles. Dat, dat geldt en, voor alles, uh, ja. Ja. Het is gewoon een moeilijk onderwerp. Het is een moeilijk onderwerp. En, en, en, en, kijk, het belangrijkste is dat die <laughs> mensen worden opgevangen. Ik bedoel, je ja. komen uit een oorlogssituatie, die moet je gewoon opvangen. Dat ja. is, dat, ja. Buiten Kuipen is dat natuurlijk. Ja. Ik van, denk dat dit ook uh, uh, uh, zeg maar mensen uit, uit de andere, andere delen van de wereld zijn. Die, die het minste overlast. Uh, ja, zorg. zeker, nee. Je hebt er nooit last van. Het zijn hartstikke lieve mensen. Ze, ja. Heel veel werken ook. Ja, klopt. En, en, uh, dus, een groot deel. Uh, ja, dus wat dat betreft, ja. ja. Is... Eigenlijk zou de beste oplossing zijn dat er uh, vrede komt hè, in dat gebied. Van, dat zou wel uh, uh, uh... Misschien moeten we daar eens over bellen. Ja, ik denk dat de college een keer een <laughs> e mailtje moet sturen naar Poetin. Dat is toch wel voor Hou eens even lekker op met die onzin. <laughs> ja. Nou ja, dat zal ook uh, niet echt gebeuren. Nee, maar ja, misschien dat Trump het toch voor elkaar krijgt. Maar ja, ik ja. hou me hart vast. Dat zal nog wel even duren. Dat zal nog wel even duren. Maar we zitten nu nog steeds met het uh, probleem wat. Waar, waar is plek? Ja, waar is plek? Want dat is, want gewoon dat de is de, eigenlijk... T, t, t, kijk, het gaat niet om het feit dat die mensen worden opgevangen. Want het, uh, dat, is, dat is duidelijk. En dat moet. Uh, alleen, waar is plek? Hier, ja, PSUID zou dan misschien nog kunnen. Zuid zou kunnen. Maar uh, ja, iedereen ja, ja, krijgt hetzelfde. Ja, die Krijgt krijg hetzelfde krijg zelfde zelfde weerstand. Weet nou, wel? Ja, toen was er heel veel weerstand tegen een AZC. Ja. Uh, dit is natuurlijk toch iets anders, hè? Ik bedoel, uh, ja... Het is uh, moeilijk om. Uh, het is een moeilijk, moeilijke materie. Het is, uh, het ja, is een heel moeilijk. Ik denk dat ja. het college er ook nog niet echt uit is. Nee. Nou ja, goed. Uh, zo, tot zover uh, de baashoeven en uh, ja, die paarden worden er een van, zullen maar zeggen. Ja, uh, ja. Ik weet niet uh, of dat. Uh, want in, uh, in Amsterdam of de Overtoom zit een uh, manege. Op de Overtoom? Op de Overtoom zit een manege. Echt waar? Ja. Midden op de overtocht. Ja, midden op de overtocht. Ja, de... ja. Hele mooie Hele manier. Maar echt in de buurt van, van huis ook? Huh? Tussen de huizen. Ja, tussen de huizen. En de ja, dus ja, RD betreft... is ook in het Vondelpark. Ja, oh, oké. Okay. Dus maar, wat dat betreft wat vind niet. ik dit een beetje een uh, mo huh? moeilijk verhaal. Misschien ja. hebben we met die paarden te maken dat ze niet gewend zijn. Dat zou nog kunnen. Ja, die ik. Die wenden euh... er ook vrij snel aan. Die werken er aan, hè? Nou ja, jij werkt ja. bij de dierenambulance. Paarden zijn natuurlijk schrikgevoelig, hè? Ja, en als heel ze, erg. Ja. Als ze echt schrikken en ze slaan op hol of zo, hè, dan krijg je ja. de grootste ongelukken, natuurlijk. Ja, maar ja, goed, weet je, als het een. Uh, de, de, het zijn bouwwerkzaamheden, dus. Ja. Ik, ik, ik, ik vraag me af of het echt een zo groot probleem zal worden. Oké, okay, nou goed, goed ik, dat je dat even, even, even meld. Ja, horen en mede hoor, hè? Ja, horen. Ja, horen en medehoren. Daar weten we alles van. Nou ja, zeker weten. Ik ben blij dat we, dat we Marja in ons midden hebben. Eigenlijk. Ja, Marja is Toch. heel kundig. Ja, zeker, ja. Absoluut, <laughs> Niet alleen met muziek, maar ja. ook met, met paarden. Met die slijmjurken. <laughs> hey, zit je nog veel op de dierenambulance, Marja? Ja, twee keer in de week. Uh, Oké. Okay. Twee keer in de week. Woensdagmiddag en donderdag ochtend. En wat, uh, uh, wat is het, uh, het vreemdste wat je mee hebt gemaakt de afgelopen uh, twee maanden, zeg maar? Uh, nou, ik had natuurlijk een keer een kat die in het cement gevallen was. Ach, oh, goh. Oh, ja, dat ja, uh, kwam er wel levend uit, maar uh, helaas was Zoveel aangetast. en je Het trekt natuurlijk vocht uit je lijf. Ja, ja, ja. Nou, het ligt eraan hoe, hoe lang je er, erin zit. Hè? Want als het opdroogt, ja, dan krijg je toch een probleem ah, ja, natuurlijk. Hij was erin gesprongen en er weer uit. En toen is hij in een tuin gaan liggen. Oh, oh met vrouw... dat beton uh, nog op zijn vacht en zo. Ja, ja, ja. ja, Ach, ja, het gehoord, het heel ja. Ik heb uh, eergisteren een, een, een zeehondje op het strand gezien. Ja, oh ja? Ik zit er wel vaak. Ja. Er wordt word ook verdwaald? vaak gebeld. Hoor, van, ja, ik sta hier eens in de Zandvoort. En er zit een zeehond op het strand. Ik zeg, ja, die wonen daar. Ze hebben zelfs een eigen huis. Helemaal in. Ja, bij die palen. Ja, in de huis, ja. Het kruis, ja. Nee, maar dit was echt uh, op, op het, het strand. Ja. Hij bewoog ook niet. Dan uh, nee, is hij gewoon aan het rusten. Ja. Ja. Gewoon lekker laten liggen. Ja, ja ik heb er niks aan gedaan. Uitrusten. Ja, Maar de, mijn, mijn, mijn ja. hond wist niet wat hij zag. Die dacht, dit is een hond zonder pootjes. Mag ging je niet mee spelen, hoor? Nee, en blaffen. Oh. Blaffen? Enorm blaffen, ja. Ja, en, ja dat hem we ook wel uit de buurt houden. Want ze ja. ook, zijn erg ja, gevaarlijk. Ja, gevaarlijk, hè? Het zijn ja. uh, roofdieren Wij eigenlijk, heel toch? heel Maar deze had wat bloed aan de pootje. Oh, dus uh, ah, ja. ja, je weet toch niet. Heb je niet de dierenambulance gebeld? Ja, die is gebeld. Oh, die is gebeld. Ja, en gekomen. Ik, ik denk het wel, want uh, nee, oh. dan bellen we een, uh, iemand van faunabeheer. Twee honden opvangen, ja, ja ik opvang, ja, wilde. Ja. Uh, die gaat kijken. Ja. ja, het is wel bijzonder om te zien. Absoluut. Ja, Dat kan je ja. me voorstellen. Ja. Het is een hele leuke beest om te zien. Ja. Ja. ja, het is een mooie beest. Het is ja, een beesten. prachtige beesten. Je kent ze alleen van de opvang uh, van. Van Leni uh, natuurlijk. Ja, Leni, ja. Daar ja. ja, ja. ben ik niet. wel geweest ook. Was wel leuk. Ben je er geweest? Ja, ik ben er een keer geweest, ja. Echt? ja. Jij bent ook overal geweest. Nou ja, toevallig was ik daar. Uh, uh, sportredacteur. Nou, je bent er niet zomaar toevallig, <laughs> want. Uh, Sportjournalist. Het is al uh, vier uur rijden, geloof ik. Ja, het is niet een bloed. Het ja. is er niet meer, hè? Nee, het is er niet meer. Nou, het is inmiddels zes uh, minuten voor elf geworden. We gaan nog uh, uh, tot uh, het nieuws gaan we, denk ik, wat uh, muziek draaien, toch? Uh, nee, jij maar, hebt nog wat ik klaarstaan? Wat heb, wat, uh, heb, wat heb ik klaarstaan? Ik heb uh, Rolling Stones. Ja, want als je oh de de Beatles, ja, Rolling Stones als je, je, als je, als je uh, Marja zei net: als je de Beatles draait, moet je ook de Stones draaien. Ja, absoluut. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Heel goed. Heel nou, dan goed. komen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 Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan. Dan weer rustig slapen gaan. Dit is ZFM. Hier, hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreden.